Mail de Bruin met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben in hun gevangenenruil... tientallen krijgsgevangenen vrijgelaten, laten de landen weten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden in de deal hebben bemiddeld. Rusland zegt dat er 63 Russen vrijkomen. Oekraïne zegt dat er 116 Oekraïners zijn vrijgelaten. De Oekraïners zouden hebben gevochten in de buurt van Mariupol, Gerson en Bakhmut. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 50 wagons van een goederentrein ontspoord. Daardoor is een grote brand ontstaan met dikke rookwolken. Volgens meteorologen zijn die zo groot dat ze op de weerradar te zien zijn. Vanwege het vuur is een deel van een dorp naast de spoorlijn ontruimd. Het blussen van de brand is moeilijk door de kou. In de omgeving verloor het afgelopen nacht 12 graden. De trein vervoerde verschillende goederen vanuit Illinois naar Pennsylvania. Waardoor de trein kon ontsporen is onduidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond mond.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 Het weer in het noordoosten opklaringen, op andere plaatsen bewolkt bij ongeveer 7 graden. Een zone met motregen trekt langzaam over het land naar het oosten. Morgenochtend droog, vanuit het noordwesten breekt de zon dan door en het wordt dan 7 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting Knooppunten Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam-Hemhavens 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Nou, we hoorden het van jou, uh, Benno, om half drie te uh, weer. We krijgen lekker veel uh, zonherst. Ja. Goed is, uh, de komende dagen dus... Uh, ook de zonnige muziek op de radio mocht zeker niet ontbreken. Nee. Je hoorde Feel Galaxy en wat Do I Do. Nou, wat gaan we doen? We gaan uh, straks uh, bellen met Jan van der Leden natuurlijk. Want we volgen de wedstrijd uh, van SV Zandvoort tegen Edam. Dan gaan wij bellen met Randall Lawson, uh, Outer Passion B.V.W. over de Hij was jarig. Hij was jarig, uh, Randall. Was hij, jarig? hij was jarig, 2 februari. Hij nou, heeft hij helemaal niks over gezegd, hè, nee, vorige week. Nee, nee, de, de boef. Maar, uh, nou ja, goed. Dus we gaan hem feliciteren en uh, ander autosportnieuws met hem uh, mee doornemen. En ik kwam net nog een leuk berichtje tegen. Tenminste, uh, het is maar net hoe je leuk je het vindt. In ieder geval, uh, leerlingen van allerlei scholen... zullen dit als muziek in oren klinken. Want je, wat is er gebeurd, helemaal in Singapore, dat we wel... dat een directrice die hielp de leerlingen met spieken... Maar nu staat ze op een internationale opsporingslijst, kan je nagaan. Jeetje, dus, mag dat helemaal niet? Nee, dat mag helemaal hey, niet. En, hey, hey. En, en deze mevrouw, die 57 jaar is... die staat dus tussen de veelgezochte moordenaars, overvallers of fraudeurs... en uh, terwijl ze alleen maar hielp <laughs> de kinderen te helpen met spieken. Er is dus een internationale klopjacht op Poek, Jong... Uh, Een naam. Weer zo naam ja. uh, ze is veroordeeld tot vier jaar cel... omdat ze volgens de autoriteiten van Singapore... schuldig is aan het plegen van grootschalig bedrog in het onderwijs. Ze zou de brein zijn van achter extreme examenfraude. Het is uh, pas in, uh, al in 2016 gepleegd, zo schrijft uh, CNN. En ze had eh, samen met drie andere leerkrachten een heel systeem opgebouwd... met bodycamps, draadloze oortjes en bluetooth-toestellen... waardoor ze wel zes leerlingen konden helpen uh, hun examens uh, te maken. Oké, okay, nou, nou ja, mocht je, deze, dame. mocht je deze mevrouw zien... Um, Wat is het element Wat is element? <laughs> <laughs> En Een Singaporese mevrouw van 57 jaar is dus voortvluchtig... omdat ze leerlingen hielp uh, met spieken en klein. Uh, en ik kans dat hij hier in Zandvoort rondloopt overigens. Maar goed, uh, het zij zo. Ja, je hebt zo meteen om half vijf hebben we weer een uh, beest uh, van de week. Ja, het beest van de week. En daar kwam een... ik van de week een uh, beest tegen. Ik denk nou, gelukkig is dat niet het beest van de week. Want. Die heeft een, een, een leuk, uh, leuk baasje. Ja. Een hond uit uh, Portugal. Ja. Dat is uh, de oudste hond van de hele wereld. Oh ja. Die staat in het uh, Guinness Book of uh, Records. Zo. Met een leeftijd van 30 jaar. Zo, dat is inderdaad oudig. En de levensverwachting voor uh, dat uh, type hond... om het ja. zo maar even te zeggen, was uh, 13 jaar. Zo. En is uh, 13 jaar, maar deze hond is al 30 jaar. Ongelooflijk. En het is echt waar, want uh, ze hebben het helemaal kunnen uh, controleren. Ja. hondje is nog steeds uh, best wel uh, bij de tijd. En uh, dolgelukkig uh, bij uh, zijn daar uh, in, uh, in uh, Portugal. Nou, op dit ja. moment is dus, uh, de oudste hond van de hele wereld. 30 jaar. 30 jaar hond. hond. Nou, dat is helemaal geweldig. Ongelooflijk. Uh, ja, goede verzorging. Dan blijkt dat je dat de hond wel... Een nou ja, dat is, dat is het ook hoor. Ja, een hele ja. goede verzorging ja. Uh, erbij. Ja, precies. En uh, af en toe even een dutje en dat soort uh, dingen. Ja, ja. Dus. Dat, dat, uh, ja, dat hebben oudere mensen ook. Als je wat ouder wordt, zegt de dokter, dat hoort bij je leeftijd. Ja, ja. Nou, daar heeft Bodie ook last van. Ja, Oké. Okay. Ja, ja. Nou, tot zover de vreemde berichten, Benno. Ja, hè? Oké, okay, zometeen uh, weer. Uh, nou, wat gaan we doen? Voetballen weer, hè? Ja, we gaan weer. voetballen. de tweede helft is ja, aan ja, de gang, dus we gaan weer helemaal. naar uh, Edam, naar uh, Jan van der Leden. Edam, ST Salzvoort. Momenteel 1-2. Als het goed is in ieder geval. Op het radio hoorde je de lekkere gauw uit de jaren 80 van BAM. En dat was de bekende hitsing van ons, de BAM Rap. We gaan weer naar Edam toe, want de wedstrijd van vanmiddag is Edam tegen SV Zandvoort. We verlieten jou zojuist aan het eind van de eerste helft met een 1 tegen 2. Is dat nog zo, Jan? Het is nog zo. Even, wel, even wachten, ik zeg even niks. Ah, oh, zeg. Schil, schil, scheelt er weinig? Ja... Nu wordt Salim gevloerd, 20 meter van het stelgebied. krijgt een vlegelijke tik tegen zijn knieën aan. Maar we zijn gewoon weer furieus verstart gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Het is een prachtwedstrijd om te zien. Voor, uh, voor ons, zandworders natuurlijk. En alle jongens die zijn vol, uh, vol vechtlus. Leuk. Ja, het is wel belangrijk natuurlijk om uh, de, de voorsprong uh, die uh, SVS al voor nu heeft... Ah. om dat uh, vast te houden in ieder geval. Het, het, het is één doelpuntje en natuurlijk is dat uh, niks. Maar het moet goed komen. Je, je ziet wat wij nu aan aanvallen en hoe wij bezig zijn. Ziet het er hartstikke goed uit. Maar ja, één doelpuntje is weinig. En als je het niet maakt, want vlak voor rust, op, uh, hebben we zeker nog drie, vier kansen gehad. En had het gewoon... Uh, nu uh, 1-3 of 1-4 moeten zijn. Ja, we hebben het uh, bij Arsenal ja. natuurlijk ook meegemaakt... dat je best uh, op je hoede moet zijn. Ja, want in de laatste minuut uh, werd het vorige week toch 1-1. Uh, ja. Dan kon ik je nog net appen, hoor. Precies. Dus uh, laten we hopen dat dat vandaag niet gaat gebeuren... en dat er gewoon ja. nog even eentje bij komt voor uh, SV Zandvoort. Ja, dat moet zeker gebeuren. Nou, we horen het straks weer van oh, je, Jan... Ja. Ja, alles ligt nu stil, dus uh, okay. je plezierverhandeling nou. is van Nou. Ik hoop dat hij erin blijft, jongen. Goed, we worden het meteen weer van je. Straks komen we weer bij Jan van der Lede terug daar in Edam. Nog steeds 1 tegen 2, zo in het eerste kwartier van de tweede helft. You must the touch of your hand makes my pulse react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 I'm sorry. I'm sorry.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 Do it Whoa. De Belgische Kygo heeft de uitvoering gemaakt van deze plaat van Tina Turner. Je Hoorde wat love got to do is een hit van alweer een jaar of twee geleden. TV FM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, we gaan naar de ex jarige Job daar in Beverwijk toe binnen. Want dat is. Rendel nog van harte gefeliciteerd. Goedemiddag, ja, Rendel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Zo, hoe jong ben je geworden? Uh, ik, ben, uh, ik kan het weer omdraaien gelukkig. Dat kon ik eerst niet, maar uh, 16, zullen we zeggen. Sinds 16, nou, dat is een mooie leeftijd. Ja, dus, uh, Heerlijk. Maar, doe ja, je, uh, doe uh, je goed? Man. Ja, ja, maar ja, ik, voel, ik, voel, ik voel me nog steeds 25, hoor. dus het schiet allemaal niet op uh, met het hele verhaal. Ja. Ja, ja. Ik, ben, ja. ik ben nog steeds een bad boy. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar een mooi, mooi feestje gehad, neem ik aan. <laughs> nou, lekker rustig, want iedereen moet gewoon werken. Dus uh, ik heb er voor rust aan. Maar dat gaan we van de zomer een goede barbecue wel een keer doen, veel gezelliger. Ja, zo is dat. Kijk, ja. helemaal goed. Nou, ja, nou ja, het ja. was ook feest trouwens bij uh, Red Bull natuurlijk uh, gisteren, want uh, we hebben hem gezien en wat een verandering hè, aan die auto. Nou, ik, ik ga je even te één ding vertellen bij Red Bull, die designafdeling heeft het nooit echt heel erg druk, zullen we zeggen. Nee, nee, vind, het, vind, is, ja. het is verschrikkelijk. Die, die maken geen overhuren hoor. Nee, wij hopen, hopen een keer voor op een uh, revolutionaire uh, livery, maar uh, dat zit er niet in. Maar even iets anders. Wat een tenenkrommende presentatie trouwens. Ja. Ik, met bro dit en bro dat. En brother en dit en toestand. En een paar van die snowboarders die niet eens wisten hoe ze een interview moesten nemen. Ik had echt zoiets gaat dit allemaal over? Hoe hebben we het dan even over Red Bull met heel veel, zeg maar, professionaliteit? Nou, ik vond dit wel een klasje van... Uh, van uh, nou, wat, waar, waar ging het eigenlijk allemaal over, zullen we zeggen. zeggen? Ja, er zijn heel veel mensen ook afgehaakt, las ik uh, op Twitter. Want het ja, was één uh, ja, en je. Ja, een commercial en uh, weet ik veel wat allemaal. Rikje Jouden die als een soort uh, mijn mannequin moest op uh, gaan lopen en zit omdraaien om de kleding te laten zien dat kijk, is, Nou, die moet ook wel denken waar ben ik in terecht gekomen. <laughs> ik had beter bij mijn andere team kunnen blijven. <laughs> ja, ja zeker, zeker, <laughs> zeker. Nou ja. ja, wel jammer, want uh, ja, ze vroeg ook uh, trouwens nog op, uh, op uh, Facebook van uh, welke livery zou je dan uh, mooi vinden, hè? want we hebben wel wat uh, speciale uh, Edities gehad natuurlijk. Ja, en zo hadden we in 2021. Die vond ik zelf heel erg mooi. En uh, heel veel mensen met mij. Dat was uh, die witte uitvoering van uh, de Red Bull. Ja, maar dat was natuurlijk gewoon echt een cadeautje voor, voor Red Bull naar uh, Honda toe. Uh, in de witte kleur, een beetje Japanse kleuren natuurlijk. Uh, nee, er zijn, er zijn ook wel hele mooie presentaties geweest. De presentatieversies met uh, allemaal ja, tekenstrop en dat soort dingen. Die waren ook wel prachtig. Kijk, wat wel Red Bull leuk gaat doen. Ze gaan geloof ik de Amerikaanse camperies, maar gaan, uh, mogen mensen zelf gaan inschrijven, toestanden en ontwerpen aanleveren. Wil ze de auto's gaan... Uh, uh, ik weet nou niet of het twee of drie keer is. Het, was, het werd mij tijdens die presentatie niet helemaal duidelijk. Uh, gaan ze de auto's uh, uh, laten rijden door uh, iemand die dat ontworpen heeft? Nou ja, dat, dat kan altijd beter zijn dan de designafdeling van Red Bull, want ja, die hebben niet veel te doen zullen. Nee, zin, nee, maar. klopt. Ja. Nou ja, daar <laughs> hebben we weer over, lekker over gemopperd zo uh, aan het begin van deze pit-report. Uh, nee, nee, nee, kijk, maar het is natuurlijk prachtig dat uh, alle teams uh, alle presentaties weer doen. We gaan het ook de eerste komende dagen nog veel meer teams zien. Natuurlijk laten ze niet het achterste van hun tong zien, Het is allemaal nog een beetje een mock-up. En uh, ze zullen echt niet het flipje, dat flapje wat dadelijk uh, die extra uh, tiende van de seconde gaat geven, zullen ze echt niet bij een presentatie op de auto, auto laten zien, hoor. Waar iedereen dichtbij kan komen. Nee, zeker niet. Was het nou echt zo dat, uh, dat Max niet eerder uh, de auto uh, had, uh, had uh, uh, gezien... Voordat die presentatie was, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, natuurlijk niet. Die heeft al lang wat gezien. en Ik kan je nog mooi vertellen. Max heeft er al in gereden in, in, in, de, in de race simulator. Dus. Uh, en anders heeft Van Buren dat wel gedaan. Dat is een maatje. Uh, er zijn natuurlijk al duizenden kilometers in ondertussen mee gemaakt. Want uh, die, die simulatoren, zeker in die fabriek, die zijn natuurlijk bijna gewoon net de auto. Hè. Ze kunnen zoveel na, maar, na, naapen met dat ding. Uh, en ik denk dat Max best wel over de rug uh, uh, wat tekeningetjes gezien heeft. Hoor. Er is al best wel wat, uh, af en toe wat op zijn telefoontje we gaan dit zo doen, we gaan dat zo doen. Ja, maar we hadden natuurlijk wel iets uh, spectaculairs, dat is uh, 2026, met uh, de Ford uh, motor. Ja, ja, ja, ik weet. Ik, ik, ik vind het, ik, ik zie het eigenlijk een beetje meer als een brandneempje. Weet je, dat is echt de, de, de brandnaam Ford raar gegooid. Het lijkt me niet eh, zo dat Ford eh, een heel nieuwe motor gaat ontwikkelen. Er gaat natuurlijk wel heel veel veranderen in 2026. Eh, dat sowieso. Uh, maar ik denk meer dat ze de geld in de ontwikkeling gaan meestoppen. Toestand, wat ik heel raar vind. Want uiteindelijk is het natuurlijk in feite nog steeds een helemaal een project waar ze mee bezig zijn. En dat wordt dan op een gegeven moment in 2026 zo auto Ford over genomen worden. Uh, nou, Honda gaat echt geen dingen met voortlopen delen. Dus hoe ze dat allemaal doen en uh, hoe, de, hoe dat in elkaar zit, ik denk dat het meer een branding is met een hoop geld, dan dat, uh, dat er ergens uh, in een geheimschuurtje in Amerika een ander motortje gebouwd wordt hoor. Dat zal wel niet gaan, gaan gebeuren. Denk ik. Ja, en dus zo, Honda zou Honda uh, zelf ook uh, weer uh, terugkomen als uh, motorleverancier. Uh, ja, maar die hebben een handje van altijd op het verkeerde moment ergens uit te stappen. <laughs> dat hebben ze al jaren gedaan. Altijd al, ja. Altijd al, in principe. En, uh, en ook op het verkeerde moment terug te komen. Dus ja, uh, geen idee. Ja, laten we hopen dat ze wel gewoon ook met hun eigen motor en hun eigen dingen terug gaan komen. En er zijn natuurlijk best wel teams die wat kunnen gebruiken. Hè. Maar, uh, uh, Williams zou best wel, denk ik, maar ook een McLaren zou best wel een ondermotor achter in de auto willen hebben zitten. Ja, en ik dacht eigenlijk dat Red Bull uh, zijn eigen motoren zou gaan bouwen. Ja. Ah, het is een doorontwikkeling. Kijk uh, Honda, kijk op de achtergrond kijk ze hebben hun eigen motor hè uh, in, in, inmiddels heet dat al de Red Bull Powertrain wat of van of, of, of, of naampjes ze ook hebben gegooid. Ja. Maar het is niet zomaar een hele nieuwe motor die ze gebouwd hebben. Nee, nee. Het is natuurlijk wel ergens uit, uit, uit voortgekomen. Ja, ja. En, en Honda staat natuurlijk nog steeds op de zijkant van de auto. Dus ja. uh, dat werkt allemaal wel samen. Het is een beetje een web denk ik en ik vind het heel raar dat er nu dan al een Ford samenwerking wordt voor uh, uh, ja. Ford samenwerken terwijl er nog Honda op die auto staat. Ja, lekker ja, ja, ja. goed nou, de... bezig. Allemaal politiek denk ik. Ja ja. Selfless veel. Je had nog uh, op je Facebookpagina van de week nog uh, treurig nieuws. Tenminste, ja, Jean-Pierre is overleden. Ja. Hoe, hoe spreek je zijn achternaam uit? Jean-Pierre Jabouille. Ja ja ja. En, uh, uh, dat is natuurlijk wel de, uh, uh, de rijder die als eerste Renault met de turbo-motor een overwinning gaf in Dijon in 79. Oké. Okay. Uh, uh, wel bijzonder twee overwinningen met Renault gehaald. Uh, uh, beetje een rijder die in een heeft gezeten, maar die man was eigenlijk gewoon heel erg goed. Hij heeft enorm veel ontwikkelingswerk voor Renault gedaan, zeker in het begin van de turbo-era waar Renault natuurlijk mee begonnen is. Die waren de eerste die met een turbomotor kwamen in die Formule 1. Hij heeft enorm veel ontwikkelings gedaan, maar hij heeft ook enorm veel ontwikkelingswerk gedaan voor Formule 3 in die periode en Le Mans natuurlijk. De, de, de wagen die op Le Mans reed voor Renault. dus wel een hele belangrijke man geweest en eigenlijk een hele snelle rijder die eigenlijk Eigenlijk altijd heel erg in de luwte zat. Dus de okay. meeste mensen, mensen kennen hem ook gewoon niet. Nee. Uh, Naapje Boeien zegt een heleboel mensen niet, maar. Uh, een hele grote jongen. Net zoals uh, een paar andere rijders uh, uit die periode. En uh, ik moet wel zeggen, dat bij die Fransen gaan de laatste tijd wel heel erg veel dood hoor. Dus, uh, oh, okay. uh, het, gaat niet, uh, het gaat niet zo heel erg goed, zeg maar. Zo <laughs> oud was hij nog niet, hè? Is wat... nou, tachtig, dus, ja, 80. Ja, ja, wij moeten maar weer zien te worden bij Ja, maar, dat is waar. Ja. Maar het is wel een heel verband dat. vooral uit die periode van. Uh, eind jaar 80, uh, 79, uh, Dalma's en ook andere rijders. Uh, uh, binnen eigenlijk de afgelopen twee maanden een heleboel Franse ex uh, allemaal overlijden. Ja, dat, ja. uh, of wat in die benzine gezeten heeft, ik weet het niet. Ja. Maar uh, uh, het is uh, geen gezonde periode geweest ja. om daar allemaal op houden. Ja, precies. En uh, nou, uh, uh, ja, waar ik het ook nog even uh, over wil hebben... en misschien heb ik het al eens eerder met je over gehad... maar ik werd er zo vrolijk van. Dat was een filmpje op Facebook... en dat ging over de Truck Racing Championship... En uh, dat hebben we toch. Uh, ja, dat hebben we Rob ook. In, uh, dat hebben we hier in Zandvoort ook gehad, hè? Jazeker. Uh, ja, ja, ik kwam en, uh, er van de week nog posters uh, van tegen. Oh ja? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Van, die, uh, van die oude posters ja. van uh, de truck uh, ja. racing. Hé, hey, maar waarom, waarom zouden we dat niet meer op Zandvoort kunnen krijgen, denk jij? Is dat te ingewikkeld? Is dat uh, qua circuit niet meer te doen? Nou, ik denk dat qua port... circuit niet meer te doen is. Ik, uh, uh, uh, geen idee. Ik weet je, ik vind het, ik vind het prachtig. Ik uh, ook. Uh, uh, uh, hier in Europa. Europa speelt er minder, maar vooral in Latijns-Amerika, oh ja. als ja. Uh, ja, je huh? Brazilië ziet hoeveel terugreizers ze daar nog hebben en uh, hoeveel er gereden wordt, daar, daar is het, er, kan, ik denk dat het ook allemaal een beetje met milieu gebeuren is en dat ja, ja. je daar een beetje mee moet gaan kijken natuurlijk, dat het niet meer iets van deze tijd is, maar ja, vroeger op Zandvoort was het toch geweldig. Maar, ja, uh, een spektakel! En, en, en weet je, het zijn vroeger echt hele mooie Europese kampioenschappen geweest en ik denk dat het hier gewoon door de politiek ook een beetje de nek omgedraaid is. Dat oh? is, is volgens mij nog wel kampioenschap, dat draait nog maar het zijn hier middenvelders vroeger en uh, uh, hele festivals eromheen. Het is allemaal, je hebt wel op zolder altijd, altijd al wel een hele mooie wedstrijd uh, met de trucks, dat kan het kennelijk. Oh. Ik weet niet waarom Salvo het niet wil. Het is ja. wel zo dat als die jongens eraf gaan, is wel gelijk je circuit verwoest. Dat weet je ja. wel. Ja. <laughs> <laughs> Want het zet het natuurlijk wel een beetje door. Maar ja. ik, ik uh, dat uh, Op As had je het voeren natuurlijk ook wel. Ja, dat wou uh, ik zeggen. Assen ja. is, is daar eigenlijk beter geschikt voor. Hè? Dat beter is... geschikt voor ja, misschien ja. nog wel. En, uh, uh, maar ik vind het gewoon geweldig. Ik vind het, ik Vind het een van de mooiste sporten die er is. Die grote, die, die, die grote jongens en die dan zo hoek komen, komen driften met een afrook ja, ja, van de... Ja, ja. Weet je, dan denk je dat er ook van de banden komt, maar dat is het water wat aan de remmen koelt en dat soort dingen allemaal. Oh, ja, ongelooflijk, ja, hè? Ja, gewoon geweldig mooie technieken. Mooie ja, ik te... zie ze al op de circuit rijden met die kombochten, zijn ze in één ja. keer weer vlak. Oh, als we ja, ja. <laughs> ja, weg kombochten. Ja, ja. Nee, als je kijkt, ik, ik zou je vertellen, als je daar op, op Zandvoort nu gewoon in de Aijewaienbuikenbochten af zouden gaan, en ze zouden zo'n Techno-Berry hier meenemen. Nou, die kost gewoon 5000 euro de meter. Dan wordt het een heel duur dagje. Ja, ja, ja, precies. Maar dat zet natuurlijk wel even door. Die nemen gelijk 30 40 meter mee. Nou, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Dat ja, lijkt je winst. Ja, we hebben het nu ja. toch over het uh, circuit. Gisteren waren wij hier in Zandvoort helemaal blij, uh, Randall. Want uh, wij hoorden overdag, uh, gistermiddag uh, was dat een aantal keren hoorden we zo'n gierend geluid uh, over het uh, circuit uh, heen gaan. En ik denk, het lijkt wel alsof er een, een uh, oude Formule 1 auto op het uh, circuit uh, rijdt. En toen ben ik dus naar het circuit uh, toegegaan. Toe ja. En uh, ja, daar zou je net zien, toen reden we weer uh, helemaal geen auto. waren alle ja. lampen weer op uh, rood. <laughs> maar uh, ja, heel veel mensen zeiden van wat een heerlijk geluid. En die hadden het ook uh, opgemerkt. Maar ja, één, uh, één grote, grote vrachtwagen stond daar van MP Motorsport. En nou ja, weten we natuurlijk MP, dat die ja. in, de, in de Formule 2 uh, zitten... Ja, nou, misschien heeft, stiekem hebben ze daar even een shakedown gedaan voor auto of toestand. Uh, geen idee. Dat, uh, dat denk ik haast. Ja, dan, dan, dan is wel gelijk gelijk weer wakker. Dat is natuurlijk goed, en die maken wel ja. waai. Ja, zeker dus zeker wel weten. Lekker. Nee, maar het klonk en, heel lekker. Dus, ja. uh, ja. Renno, leg, dus ja? leg eens uit. Leg eens uit. Een shakedown, wat is dat? Dat betekent dat we schrik of een nieuwe auto... of net helemaal ah. opgebouwd... dat ze even een paar rondjes kunnen rijden. Kijk, je kan met z'n ding niet openbaar weg op. Dat ik nee. niet. Nee. En dan, uh, als ze dan eventjes een shakedown kunnen doen op het circuit... met wat van auto dan ook, is het natuurlijk helemaal lekker. Maar, uh, dus... Ik ga bijvoorbeeld maandag een van mijn Formule 3-auto's... we hebben op het moment geen tijd om naar een circuit te gaan. Oh. Die gaan we op een rollertestbank helemaal uitproberen... voor de wedstrijd oh. in Paulie Dus gaan we daar inrijden, daar testen doen. Uh, maar het liefst zou ik ergens even een circuit op willen. Maar ja, daar is wel helemaal geen mogelijkheid voor. Dus nee. um, dat wordt ook steeds moeilijker om daar... Zeg ...om even een testdagje uh, te kunnen doen... ...of het is zoveel geld dat je net zo goed een huis kan gaan kopen. Dat is ook <laughs> kijk, allemaal... kijk, kijk, ja. En uh, ik heb wel ik, ik, ik een paar centjes... ...maar ik heb ook niet zoveel centjes... ...dat ik <laughs> erover nee, nee, nee, nee. kan nemen. Dus, uh... ja, maar het was zeker weten... MP Motorsport en uh, ja, dat gierende geluid... ...dat moet een Formule 2 uh, ja, geweest zijn. Nou, ja, is anders geweest. Misschien hebben ze heel stiekem een oude Formule 1 even uitgeprobeerd. Je dat weet kan, niet. dat uh, kan het ook We nog zijn. zijn. ook overal mee bezig. Dat ja. mooi zijn natuurlijk. Uh, In het verleden is het natuurlijk ook wel gebeurd. Hè. Moe, uh, Frits van Eert heeft ook wel eens uh, een testdagje... met een een oud een even tussendoor een paar rondjes gedaan om iets uit te proberen voordat hij naar Monaco ging. Dus eh uh... Dat, dat kan, dat kan, iedereen kan natuurlijk... Uh, als het even kan. Maar ja, heel veel lawaai... betekent ook vast wel weer... heel veel boze telefoon'tjes. Dus dat is altijd even lastig. Nou, er viel wel mee hoor. Hier ja. uh, op Facebook... Uh, in Zandvoort... Uh, wordt men helemaal blij... met dit geluid. Dus voor... Eindelijk weer. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, wat die dames allemaal schrijven, ja. dat ga ik hier niet eens... op de radio <laughs> ja. zeggen gewoon. Uh, ja. Dat was... Uh, ja. <laughs> Je begrijpt het wel, hè... Rindel, wat ze schrijven. Goed, goed volk die mensen... in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja toch? Hé, hey, we wens je een heel fijn weekend. En, ja, uh, en, en uh, nou, rust lekker uit, want dat was natuurlijk een hectisch weetje met je verjaardag. Ja, zou... ja, ja, ja, ja. We ja. hebben een dagje ouder, maar ik merk er niks van hoor. Oh, gelukkig, gelukkig. 16 jaar. Nou, nee, dat, is, hier. Dat, nee, joh, het is helemaal niks. Weet je, helemaal niks. Ik merk er echt helemaal niks van. Nee, Oké. Okay. Hé, hey, ja? we spreken je volgende week in. Dank je wel, hè? Ja, absoluut. Oké, okay. ja, hoi, hoi. tot volgende week. Hoi, dat was uh, Randall daar in uh, Beverwijk. En uh, volgende week spreken we hem weer met de Pit Report. Zo uh, kwart, Rond kwart over vier hè, doen we dat altijd op de, de Songfoodse Radio. Dit is een lekkere disco-klassieker uit de jaren tachtig. Ik kwam er weer een steken en ik denk: van nou, we gaan hem gewoon draaien. En dat is uh, cognac en barre tunak. Een beetje funky sounds. Daar in Edam wordt er vlieg gescoord op dit moment. Ja, er zijn alweer heel wat doelpunten gevallen. Eerst werd het 2 tegen 2 bij de wedstrijd. Edam tegen SV Zandvoort. Maar gelukkig even daarna scoorden we meteen weer terug, Benno. Lekker. En staat het op dit moment 2 tegen 3. Wow. De wedstrijd is straks meer over van Jan van der Leeden uiteraard. We gaan nog even een klein stukje van deze plaat horen. En dan komen we weer bij je terug. is volgens mij het dier van de week. Even speciaal gedaan voor alle disco-freaks die aan het luisteren zijn. De cognac en dan Toen ik uh, inderdaad uh, de 12 uitvoering van uh, die plaats. Nou ja, 2-3 daar uh, in uh, Edam. Dus uh, laten we hopen dat we zo dadelijk uh, nog steeds uh, voorstaan... dat het niet op het laatste moment fout gaat, Benno. Nee, uh, nee, dat wordt weer uh, fingers crossed. Zo fingers crossed. Zo. Ja, Zeker, ja, ja. Chris met Cross. De, met de billen samengeknepen. Dus dan gaan we naar het einde van de wedstrijd. Zeker, het dier van de week. Het dier van de week is een Labrador retriever van drie jaar jong. En uh, ze is uit een uh, grote... Uh, met een grote groep honden weggehaald uit hun schuur. En ze heet Maxime. Uh, een lieve meid die uh, heel graag wil, maar soms gewoon niet durft... en verlegen is en uh, vriendelijk naar mensen. En het moet wel allemaal wennen. Ze vindt het spannend. Uh, en ze moet werken aan een band... Ervan, uh, zodat haar zelfvertrouwen een beetje wordt opgekrikt. Gekrikt. En dat kan allemaal alleen maar gebeuren met de juiste baas en omgeving... Oudere kinderen in een huishouden is geen probleem, mits u maar ervaring heeft met honden en bij voorkeur iets terughoudende honden. Een drukgezin is niks voor Maxime en dat is te spannend. Daarnaast is ze een, een echte hondenhond. De hondentaal is haar niet vreemd. En ze kan er dus ook daar maar prima samenwonen met een of meerdere andere honden. Het is wel belangrijk dat ze uh, haar kunnen helpen in de wereld. En dus een stabiele soortgenoot of roedel... Ik speel wel, ze speelt graag met andere honden en zegt ze ook altijd vriendelijk gedag. En, uh, en voor oefenen met loslopen, daar, uh, dat gaat goed en daar is ze nog steeds mee bezig. Katten, daarentegen, vindt ze nog wel een beetje spannend, zelfs eng. En uh, zijn de katten liever honden en begeleid je dat allemaal goed, dan kan, hoeft dat ook geen probleem te zijn. Uh, ze heeft in korte tijd veel geleerd. Ze loopt uh, momenteel netjes mee aan de riemverkeer. Vindt ze nog wel spannend. Dus, dus ja, dat is allemaal eng en spannend. Dus okay. het is een beetje onzeker rond. Uh, geeft het er niet als je dat allemaal uh, veilig gaat begeleiden. En als je dat denkt, dit is een... Uh, een uitdaging voor mij en mijn huiselijke leven... dan uh, zou ik zeggen, neem even contact op... met het dierenthuis Kennemerland aan de Keeslopstraat nummer 05. Um, even, we moeten even de checklist afwerken, Rob. Want die zit er natuurlijk bij. Hè. Het is, uh, kan bij kinderen vanaf 6 jaar. Kan bij honden, kan bij katten. Geen speciale zorg nodig. Is uh, gesteriliseerd. Eens even kijken, uh, kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is dus goed. basiscommandos. ook oh, niet, maar wel te leren. Hmm? Is zinnelijk niet, niet waakzaam. Dat, is, uh, dat moet je dus wel. Ze is een hele vriendelijke hond. Dus elke inbreker gaan ze kwispelen het op af. <laughs> ja, Labrador, hè? Ja. <laughs> ja. Dus, uh, ja dus dat is. Dus uh, dat is wel wat anders. Um, dan wil ik nog heel even met je naar een andere hond gaan. Want dat vind ik eigenlijk dat is ook een, een, een teefje. Een Julie heet dat is een hele mooie hond is de Siberische husky... van net 18 weken oud... maar dat is een, een hele zielige hond... want die heeft een hardnekkige darmparasiet... en dat is een absolute uitdaging... voor een nieuwe baas. En eens even kijken, want dan wil ik even kijken... of die wel uh, waakzaam is... want het is natuurlijk zo'n halve wolfshond. Uh, nou, doen we in Nederland... gelukkig al wat ervaring op met wolven... maar... Uh, is, uh, dat staat er niet eens bij. Waakzaam? Oh, onbekend. Dus uh, ja, ze is ook... maar heel jong, dus dat... Uh, dat moet nog even uh, loskomen, denk ik, die waakzaamheid. bij deze. Uh, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Julie, Julie, juist. Yes, nou, goed, uh, Siberische Husky is dus ook net nieuw in het, uh, in het uh, dierentehuis. Dus ik zou zeggen, uh, ga even voor deze twee dames naar uh, dierenhuis Kermeland... aan de Keesomstraat of uh, neem contact met ze op en dan kan, heb je keuze. Oké, okay, dankjewel Benno voor de dieren van de week. Hè? Ja. Dan noemen we het maar even. Ja, even in meervoud. Ja, ja. en we hebben hier in Zandvoort, hebben wij, althans dat was hij altijd, de toetsenist van drukwerk. Die band, ken je waarschijnlijk ook ja, nog. Ja, hè? zeker. Ja. En dan hebben We hebben het over Edwin Gitsels. vroeger ook bij ZFM gedraaid. Oké. Okay. Nog in de watertoren tijd, dus een hele tijd geleden. Ja, maar goed. En Edwin is momenteel druk bezig met biografieën. Die schrijft hij voor diverse personen. En ook voor Harry Slinger van Drukwerk heeft hij weer een biografie geschreven. We gaan even Drukwerk voor je draaien. Lekker. Het was geloofd dat je dacht dat ik helemaal wint. Er was zes, schat, denk je dat je maar kan. Zeg, schat, je bent heel wat van plan dan. Toen ik kaas kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Heb je dan zelfs je ringen verpakt? En kom mij vragen hoe? Oh, je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Is dat denk je dat je mag?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 Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ah, op jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je liefde lieve drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak.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 Het is uh, altijd leuk om een uh, plaatje van een band te draaien... waar ook een uh, standwoord er uh, inactief is geweest. De inactief, niet inactief, maar inactief is uh, geweest. En uh, dit is wel uh, drukwerk. En je loog tegen mij uh, omdat uh, Edwin Gitsels uh, daar in uh, die band uh, actief was. Gaan we gaan weer naar heel veel herrie daar in uh, Edam. Want uh, ja, er is wel het een en ander gebeurd, Jan. Hoor je het allemaal? op ja. ja, zeker. Het is ook heel erg spannend. Het is, uh, nou, ik heb je laten weten, uh, EVC kwam op 2-2. Uh, en eigenlijk kort daarna was het een prachtige voorzet van uh, Naaitse Christien op uh, Bud die mij dogeloos uh, inschoot en de stand weer omdraait in ons voordeel. Nu is uh, EVC op dit moment echt bezig met een offensief. Uh, Milan Berg Belenkamp uh, staat nu gereed om het veld in te komen. En die komt erin voor Tijn Post. De jongeling die er uh, vlak na het begin uh, in kwam. Die, die verlaat nu half gepasseerd het veld. Ja, even voor, mij, uh, even voor mij, Jan: is dat een, uh, zijn dat verdedigers of uh, aanvallers? Milan-Berk Belenkamp is onze uh, trouwe sluippost achterin. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, de versteviging aan de achterkant, daar gaat het om. Ja, dat gaat absoluut gebeuren. En dat, uh, ja, Milan is gewoon. Uh, iedereen moet hem kennen, hè? Dus. Uh, de 43-jarige oud ziet, oud speler oud-De speler die voor ons uh, de deur het moet doen. Het is nu een vrije trap van uh, EVC, uh, die wordt hoog ingebracht, wordt weggekopt. En Nijtselberg, die uh, zich achterin gesteld had, die uh, trapt de bal naar voren. En het is nu weer EVC, die uh, de bal heeft <coughs> en voor ons. Nou, Christine die geeft het nu op put die uh, één speler voorbij moet en alleen, oh, hij verstapt zich en hij verliest de bal. Oké, okay, ja, de herrie die we horen, uh, Jan, is uh, dat uh, van, uh, van uh, EVC of uh, zijn wij dat? Dat zijn wij. Hoor. Okay. Ja, we staan hier met de groep supporters <laughs> en de trainers, We staan achter de trainers. Er wordt volop geschreven. Ja, ja, nee, ja het is belangrijk dat ze een beetje ja. support hebben. Ja, nou ja, heel veel supporters zijn er niet. Maar ja, de mensen die er zijn, die leven wel mee. En iedereen weet het altijd beter natuurlijk. En ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> en ja, als je op de klok kijkt, hoe lang hebben we nog te spelen daar? Uh, zes minuten. Zes minuten? Zes minuten. speeltijd, de officiële speeltijd. Oké, okay, en dan uh, komt er misschien nog wat bij? Of ja, verwacht je dat niet? er uh, is bij komen. dus je een die uh, alleen op de keeper afgaat, één man erbij wordt... Dat lukte dan weer net niet. Dat is al een paar keer het geval. En nu... komt de Gils die de bal onderschept. Uh, nu is het weer Milan. Die... Milan verdedigt goed. En uh, ja, Justin die kan hem ook lijn natuurlijk. Nou ja, twee, twee, drie. We staan er uh, voor. En, uh, ja, we hopen natuurlijk uiteraard dat dat uh, zo uh, blijft. Mocht dat veranderen, Jan, uh, dan hou jij ons uh, op de hoogte. In ieder geval, dankjewel. Dankjewel dank voor het verslag uh, vandaag weer. Graag gedaan. Oké, okay, uh, tot de volgende. Vo uh, tegen AFC? HFC. HFC, oh, naar Haarlem. Of ja, thuis, hè thuis, ja. thuis, dan? Thuis, thuis, thuis. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dat volgende week. Tot volgende week dan. Oké. Okay. Okay. Ja, hoi. Doei, doei. hoi.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 Heel dichtbij, 's nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Vorige week tijdens uh, Zandvoort voor jou hadden we het nog over deze band. Samen met Gerard spraken we het daarover. Hè. Dat was 'Kadans en uh, de Intimiteit. Uh, ja, morgen hebben we trouwens een uh, belangrijke voetbalwedstrijd... voor uh, de Eredivisie, uh, Benno. Oh ja, welke? Dan hebben we Feyenoord tegen PSV. Oh. Een van de toppers. Die begint om half drie. En, uh, ja, die is uh, gratis en voor niks te bekijken op uh, ISPN uh, nummer 1. Ja, okay. Dat kanaal is uh, trouwens ook uh, sinds uh, afgelopen week verhuisd uh, bij Het uh, Staat normaal op uh, 421, maar gaat nu naar 18. Dus uh, oh, okay. op kanaal 18 uh, via Ziggo, 421 ook nog in de lucht, maar... Uh, daar kan je morgen dus de topper tussen Feyenoord en PSV gaan bekijken. Ja. Dus morgen een spannende dag. En wat voor dag is het morgen trouwens? Nou, iets zal ik zal het je vertellen. Het is ook heel spannend. Wereld Nutella dag. <laughs> Wereld Nutella. Oh, van uh, wat je eet. De, ja, de... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En is, uh, daar is, uh, heeft niemand officieel uh, de, geclaimd of georganiseerd. Uh, maar de dag bestaat bij de gratie van sociaal media en verspreiding uh, via internet. Ik, ik heb het... Uh, Daarom eigenlijk meegenomen om te om te zien, om te laten zien eigenlijk.. Uh... Wat voor impact sociale media en verspreiding via internet? Uh, uh, heeft. Verder, maandag uh, 6 februari is het Landelijke Econometristendag. En wat is econometrie? Dat is een discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren, het in getallen uitdrukken van de relaties tussen economische grootheden. Snap je toch? Nee, ik, ja, een hele zware ik, dag. Het ja. ja. is maandag altijd, hè? Het is ja. altijd een zware dag. Deze dag krijgen 800 studenten de kans om zich. ...te oriënteren op hun toekomstige carrière... ...en kunnen ze in contact komen met potentiële toekomstige werkgevers. Daar is het allemaal voor bedoeld. Eens even kijken, dinsdag 7 februari is het Sever Internet Day. Dat is samen voor beter internet. En dat is inmiddels de, even kijken, de twintigste editie alweer... ...die over de hele wereld plaatsvindt met als thema... ...Together for a better internet... En nou, op deze dag worden alle belanghebbenden opgeroepen om samen te werken. Om van internet een veiligere en betere plek te maken voor iedereen. Vooral voor kinderen en jongeren. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan zijn we alweer bij vrijdag. Dan is het Warme Truidag. En dat is een initiatiefnemer. Het is sinds 2007 al van de, de Klimaatverbond. Is die initiatiefnemer sinds 2007. Zo moet ik het zeggen. En het is een campagne voor en door heel Nederland, mensen, bedrijven en scholen houden ludieke en duurzame acties. Uh, vrijdag is het ook Wereld Paraplu-dag. En dat is een, uh, deze dag is een eerbetoon aan Samuel Fox. En wat is deze meneer Fox? Die ontwierp in 1852 de paraplu zoals we hem nu kennen. Nou, dat is toch leuk hè? dat je op deze manier herdacht wordt. Wauw, hey. ja, geweldig. Ja. En het is Wereld Peulvruchtendag. Dat is het ook vrijdag. Dus, uh, nou... Nou ja. En dat als laatste. Ja, en... Tegenwoordig heet dat uh, de inhaakdagen, toch? Oh ja, de inhaakdagen, ja. Wat, uh, wat houdt dat? Uh, ja, Hoe dat, ho dat, ho dat, ho ho dat zo? Ja, <laughs> daar ben ik nog niet achter, maar oh. uh, ik, ik zet thema dagen in Google en daar uh, komen inhaakdagen voor terug. Oké, okay, <laughs> nou ja, we zo rond kwart voor vijf de inhaakdagen. Ja, precies. Uh, even kijken op mijn telefoon of ik al wat van uh, Jan van der Leeden heb gehoord. Ja. Ik zal even uh, nog vertellen. Nee, niks, niks gehoord van Jan. We okay, dus nou, nog steeds 2-3. Helaas ik. hadden de ambulances uh, hadden het een beetje druk vandaag in, uh, in, Amst uh, in Zandvoort. Uh, even kijken, we hadden vanmiddag om even na drie een ongeval in de Berry de Rode Straat. We moesten. Ambulansen zijn. Uh, Tjerk hier, de straten was een ambulance. En eens even kijken. Uh, nog eentje, iets hoger in de middag. Uh, ben ik het alweer kwijt. Nou ja, whatever. Um, het was dus een beetje onrustig in het dorp. Een hoop sirenes. Um, maar de rust is inmiddels weer teruggekeerd. En eens even kijken. Ja, dat was het, uh, Rob. Oké, okay, nou ja, we kunnen wel uh, meteen richting het uh, eind van het uh, programma gaan. Ja. Dus uh, nou ja, we hebben nog wel eventjes hoor. Dus uh, hmm, we, wat kunnen, we kunnen nog uh, wat, uh, wat sneller wat uh, dat betreft. Vijf oh. minuten heb ik op, uh, oh. op, op de klok staan. Nou, dus, ik uh... heb nog één nieuwtje. Ja? Heel bizar. Uh, gemaskerde mannen overvallen seksspeeltjesfabriek en stelen gouden vibrators. Ja, ja, ja. Nou, ja. dus... nou daar gaan we de zaterdagavond mee in, hè? Ja, daar gaan we de zaterdag mee in. En nu moeten bij de mensen thuis gaan kinderen vragen. Ja, mam, en wat is die vibrator? En wat zijn seksspeeltjes? Dus uh, dat... Eens uh, even kijken. Nou, het zijn dus... Uh, uh, het gaat om speeltjes ter waarde van ruim 80.000 euro. Het is onbegrijpelijk dat... iemand dat zou kopen. Um, en, per is, stuk. Per stuk, ja. Uh, ja, ja, ja, ja. En, uh, en naast. Uh, dat, dat gebeurde allemaal in Spanje bij zo'n fabriek waar dit allemaal gemaakt wordt. En ik kan de naam wel noemen: Dream Love heet het, want dat staat op de gevel. En, um, nou, en daar zijn naast uh, de speeltjes zijn er ook andere dingen uh, gestolen. En, uh, uh, en de speeltjes waren gemaakt van 24 karaat goud. Dus dat, ik weet niet hoeveel dat is, maar het schijnt wel een hoop te zijn. Naast uh, de speeltjes zijn er ook andere dingen gestolen. Uh, Ten waarde van 25.000 gulden. En de, nog een even kreken. Euro. Euro. Uh, euro. Ja, ook gulden. Ja, je ja. wordt ook een, wat ouder. En uh, de totale buit uh, zat op 105.000 euro. Dus, wow. Uh, ja, dat zijn de, wel getallen natuurlijk. Hè? Ja, we gaan uh, eventjes uh, richting uh, Edam. Even kijken wat uh, Jan van der Leden heeft uh, geschreven. We hebben goed nieuws. Ja. We hebben gewonnen. Met... heeft er geklonken daarin uh, de eindstand is geworden 2 tegen 3. Geweldig. Een mooie geweldig overwinning tevinden. van de nummer 7 en uh, ja, de, uh, wijs nummer 10. Dus dat betekent dat we er een paar plaatjes, uh, plaatsjes kunnen gaan opschuiven. Geweldig, geweldig. Nou, Goed dat, is, uh, dat... dankjewel Jan. Daar uh, worden we blij van. Daar worden we zeker blij van. Zeker, dus dan nou. gaan we vrolijk het weekend weer Ja, verder Volgende in. week zijn we er weer. Bij Leven en Welzijn. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Zometeen uh, entertainment voor u Ditmaal de non-stop uh, versie van dat programma. En uh, daarna nog veel meer uh, lekkere muziek bij eigen lokale radio CFM. Al 32 jaar zijn wij met CFM Het Geluid uh, van Zandvoort. We are, en uh, we yeah, gaan eruit uh, met uh, uiteraard ja, hele bekende Monty Python. Oh. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble. Give a whistle.